Kerst een klomp met het NOS-journaal. Honderden asielzoekers zijn afgelopen nacht opgehaald in Ter Apel. nadat de inspectie gezondheidszorg alarm had geslagen over de vieze omstandigheden bij het AML-centrum. Door het gebrek aan drinkwater en schone wc's kunnen er infectieziektes uitbreken. Zo'n 400 asielzoekers die anders buiten zouden moeten slapen. werden met bussen naar opvangplekken ergens anders in het land gebracht. Tientallen anderen in Ter Apel wilden niet mee. Veel mensen zijn bang dat ze dan weer achteraan moeten sluiten in de asielprocedure. De man die gisteren met een bestelbus inreed op terrassen in Brussel zou een gefrustreerde koerier zijn geweest. Door een nieuw verkeersplan is dwars door de binnenstad rijden niet meer mogelijk. Volgens de krant Het Laatste Nieuws zou de man bij zijn werk als koerier vastgelopen zijn. Hij zou daarom vol gas zijn omgekeerd en daarbij twee terrassen hebben geramd. Zes mensen raakten licht gewond. De Belgische politie heeft nog niet gereageerd op het verhaal in de krant. Zij onderzoeken nog waarom de man inreed op de terras in Brussel. Een conferentie over het VN-verdrag tegen kernwapens... is na vier weken geëindigd zonder resultaat. Rusland sprak een veto uit tegen de slotverklaring. Er waren vijf punten waarmee Rusland niet akkoord kon gaan... maar de afgevaardigden zijn niet welke. Nu er geen akkoord is over een nieuw verdrag, blijft het oude verdrag gelden... De voorzitter van de VN-top is diep teleurgesteld... en zei dat juist in deze tijd van conflicten een akkoord hard nodig is. De tot levenslang veroordeelde moordenaar Appie A. komt waarschijnlijk vrij. A. schoot in 1990 twee vakkenvullers van de Albert Heijn in Oosterbeek dood bij een overval. Een nabestaanden van de slachtoffers zeggen nu in een podcast dat justitie heeft gezegd... dat A. wordt voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze zijn daar boos over en willen de vrijlating voorkomen. Het weer bewolkt, maar droog. Vanmiddag meer zon, door 20 tot 24 graden. Morgen blijft het ook droog en dan is het ongeveer even warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat daan 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Schiphol. 3 kilometer met 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Yes, tweede gedeelte van dit radioprogramma. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft. Dat is Bij ook zo leuk. ZFM. Dan weet je waar je aan toe bent gewoon. Tweede gedeelte straks de, uh, de, de berichten en <laughs> de geschiedenis. Wat Moet draadkijzen. or march in a straight line deafening the sound of the helpless It's the city of a thousand heartbeats No room for another soul Same building on a different street and nobody knows Terry Dillon. For the holding walkers, people still need cash to buy their freedom. Plus. Deze plaat van Rack Bone Man. En, uh, een wilde uitspatting daarna is het weer helemaal heel rustig geworden rond deze man. Ja, niet mijn stijl, maar dit is leuk. Dan kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken weer naar de geschiedenis. 27 augustus 1883. De uitbarsting van de Krakatau. En dat is niet zomaar een uitbarsting geweest. Dat klonk ongeveer zo... Ja, dit schijnt het officieel geluid te zijn. Dat hebben ze destijds toen opgenomen. Het komt toen ook in 1883. Kon je geluiden wel opnemen natuurlijk. filmbeelden had je nog niet zo erg? Nee. Dit is een heel vaag geluid. Door die uitbarsting van de krakkentouw kwam er een vloedgolf. En er kwam een groot gedeelte van die vulkaan kwam ook weer onder water. Waardoor ook weer water naar binnen stroomde. Er kwam een gigantische explosie. Dat is wat je dit hoorde. En de explosie was zo groot als vier keer de zwaarste kernbom die geëxplodeerd is. Dus dat was de Tsar Bomba. Ja. En die 50 megaton. Me Ongelooflijk. En ja. de vloedgolf over de hele wereld op de kust van Java, Sumatra. Daar vielen ongeveer 37.000 doden bij. Dorpen en steden werden weggespoeld. Een van de Nederlandse marineschip, die kwam vele tientallen kilometers land inwaarts kom hij terecht daar bij Java en bij Sumatra. God, het is ja. ongelooflijk. Er, ja, er werd ik... Deining laat waargenomen in het kanaal. Ja, klopt. Nee, hier. Het is, het, hij dat? is een ja, keer de, de aarde rondgegaan. Ja. Het is ongelooflijk, want deze krakentouw heeft bewerkstelligd. Een aswolk van 50 kilometer hoog. wat <laughs> een drama dat ding zeg. Nee, goed. En trommelvliezen van zeelui die daar op, weet ik wel, tientallen kilometers afstand zaten, werden ook uh, gescheurd aangetroffen. Zazellig, hè? Dus, uh, nou. Dat was een heftig uh, iets in ieder geval. Ja, yeah, wat nog meer. Ja. Nou, wat ik ook al uh, zag, van er is wel op dezelfde plek inmiddels weer een, uh, een uh, nieuwe een nieuwe vulkaan aan het groeien. En die heet dan de Anak Krakatau. En dat betekent kind van. En Krakatau zelf betekent eigenlijk krab. Dus blijkbaar had hij een soort vorm van een krab, dat eiland of zo. Oké. Okay. Denken ze. Dus ja. Uh, ja. Nou geinig. Ja, ik, denk, ik, ik, ik heb niet zoveel andere dingen. Dus ik heb dit ook heel goed zitten lezen. 192, uh, 1962, ja. 1962, lancering van de Marinier. Marinier 2. Be... Dus het de eerste ruimtelijke... Uh, Ruimtetuig tuig dat langs Venus zal gaan vliegen. Missie van deze... deze ben je aan het doen? Aan aftellen. Oh, dat Zou je niet horen verder. Mm. Maar goed, die uiteindelijk die zou langs een andere planeten gaan... om daar zeg, op zoek te gaan naar een planeet met leven. Uiteindelijk is hij bij Venus aangekomen... en heeft daar al informatie over de atmosfeer gemeten... En uh, allerlei wetenschappelijke instrumenten hebben ze daar aangezet na, uh, na twee dagen. En ze hebben daar uh, stralingsgordels gemeten, en magnetische velden van niet zoveel betekenis. En uiteindelijk kwamen ze op Venus achter dat de temperatuur rond de 425 graden is. En dat de luchtdruk 20 bar is. Later hebben ze het nog weer gemeten. En toen bleek dat het hele andere temperaturen te zijn. Dus jeetje, wat de missie. Fluctueert is wel gek, natuurlijk. Ja, je denkt van nou, je bent met de missie bezig. En <lacht> later ga je toch nog een keer meten dat je denkt, die temperaturen waren drie keer zo hoog. 20 bar? Is dat, was dat nou niet zo als je gewoon vloog uh, dat je dan die, die G-krachten had? Heet dat ook bar? Of is dat iets anders? Ja, Ik okay. weet hoeveel barmen een uh, autoband is, maar dat is meer. Dat okay. gaan... ja, maar goed, okay. uiteindelijk uh, is het een, een, een, een missie geweest. En, uh, mooi. Ja, in 1896 was uh, de Engels-Zanzibarese oorlog. Dat is de kortste oorlog uit de geschiedenis, want Zanzibar capituleerde na 38 minuten. Nou, dit had Poetin ook gewild, eigenlijk, met uh, de Oekraïne: 38 minuten. Hij wilde het record breken. Yeah. Dat is het niet gelukt? Ja. Oh. Goed, wat echt belangrijk nieuws is... is natuurlijk, wacht, daar moet ik even een goede muziek bij zetten. Ja. Ga maar, achter elkaar. Ik heb nu even een muziek van polonaise muziek opgezet. In 2005 wereldkampioenschap... Uh, wereldrecordhouder... Polonaise uh, wilde ze uh, gaan breken. En dat moest in de kunstboeken... of Records komen. Dat was in Halen. En daar hadden ze plusminus... 771 mensen... achter elkaar gezet. Om uh, de wereldpoging te doen... En helaas is dat niet gelukt. Het stond namelijk eerder op het, uh, op het naam. In huizen hadden ze het gedaan. Toen waren er 576 mensen achter elkaar gaan lopen. Maar ze hadden niet verder gevraagd. Want namelijk een dag eerder hadden ze namelijk in Duitsland ook een record gedaan. Oh. En daar hebben duizend mensen achter elkaar gelopen. Nou ja goed, dat is dus mislukt. Een het uh, wereldcore uh, Polonaise Dans is niet gehad in Halen. Oh, is niet okay. gehaald. Nou, wij hebben hier in Zandert wel het wereld koor uh, haringhappen gehaald volgens mij toen de tijd. Okay. Dat heb ik nog meegedaan trouwens. Ja, dat was ah, leuk. Dat u er al had gestonken hebben daar. Ja, zeg. ja zeker. In nou. uh, Titusville, in uh, Amerika, daar wordt in uh, 1859 de werelds eerste exportabele olieveld gevonden. Oh. Ja, dat is uh, heel belangrijk. En is die nog steeds actief? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Dus moet ik even kijken. Nou, nee. Geen idee. Air vlucht 5191 in 2006. Is uh, van de uh, maatschappij... Weet ik niet zo gauw. Uh, Canada Air is van En die, uh, die uh, wil gaan opstijgen. Maar wordt baan 22 toegewezen. Maar omdat hij niet via de normale uh, weg daar naartoe kan... Gaat hij via een andere weg gaat hij naar deze uh, baan 22. Dat denkt hij. Maar hij gaat naar baan 26... En uiteindelijk is deze baan een stuk korter dan hij eigenlijk verwacht had. Dus hij komt net aan van de grond af, maar net ook niet en stort daar uiteindelijk gewoon neer. Dit is daar de opname van. En uiteindelijk explosie. 47 mensen vinden daarbij de dood en drie bemannings. En de co-piloot, de enige die heeft het overleefd. En die heeft eigenlijk ook uh, ja, fout gemaakt. En terwijl ze allemaal heel veel vlieguren hebben gemaakt. Echt ruim 4000, 6000 vlieguren. Maar het komt echt omdat ze via een andere route naar die baan 22 moesten. En toen raakten ze in de war en toen gingen ze naar baan 26. Nou ja, dat heb je hè, als je op je automatische piloot. Daar had het wel mee te maken, want ze voerden namelijk wat cijfers in. Dat had te maken ook weer met de graden. Stuurautomatisch 227 graden. En dat kwam dan weer overeen met iets van, nou ja, goed, drama ten top gewoon. Dat is wel duidelijk. Goed, we ook zover een stukje gezien, dus wat had je nog iets. Ja, ja, ik had alleen dat Gerry Kneteman. die werd op de werd die wereldkampioen wielrennen in 1978. Oké. Okay. Nou, ja, dat is natuurlijk wel leuk, want dat is wel onze, onze eigen Gerry, toch? Want dat is ik heb niks met sport, maar Gerry Kneteman ken ik nog steeds. Ja, daarom? Ja. Hoe is het met Gerry Kneteman eigenlijk? Ik heb geen idee, leeft uh, hij man uh, nog? Ik heb geen idee. Ik zal nee. eens even kijken, even snel. Nee, hij is in 2004 overleden. Dat is is echt hij is niet echt. oud geworden. Nee, dat is duidelijk. 49 en 4. Dus ja. 53 is hij maar geworden. Dus dat zie je. Mensen gaan niet sporten. Dat is slecht voor je gezondheid. Je gaat er vroeg door dood. Het nee. ziet er dan wel goed uit. Goed. Nou, dit, ik denk dat heel veel mensen hier toch gehoor aan hebben gegeven. Die denken van ik, ik ga helemaal niet meer fietsen. Ik doe net alsof ik fiets. En dat lukt wel. Ja, nee, ik, dat precies. is matig. Goed. Wat hebben we hier? De Wombat. is what it feels like to feel like this. Jezus, mine gasten. Wat een diepzinnigheid weer. Ik wil gewoon even lekker dansen? Nou, dat kon deze plaat ook nog. Dat is wel duidelijk. Natuurlijk. Dat was de Wombat. Nieuwe plaat die ze uit hebben gebracht. Jazeker. Ja hoor. Hier, wij delen uit. Helemaal geen punt. Wie is de verjaardag? Of zou er verjaardag zijn geweest? Man Ray is een fotograaf. Hij heette eigenlijk gewoon heel anders. Hij heette eigenlijk Emmanuel Radnitschke. Ranitske. Hij kwam uit uh, Kiev. Hij. En je begrijpt al, in de jaren twintig was dat niet zo fijn om daar rond te lopen. En toen dacht hij bij zichzelf: we gaan naar de VS. En toen hebben ze zijn naam veranderd naar Man Ray. De hele familie heette gewoon Ray. En uh, hij is gaan fotograferen. En uh, hij heeft een klassiek belt. Hij is surrealistische fotograaf. Hij heeft ook films gemaakt. Net als James Dean, af en toe verschijnen er beeld Dat je denkt: Oh ja, dan heb je weer zo'n afbeelding van Man Ray. Het is echt een klassiek beeld. Gewoon. Okay. Vaak ook wel naakte wat hij gefotografeerd heeft van vrouwen. Maar dan niet pornografisch, maar gewoon de achterkant, de rug bijvoorbeeld. En dan heeft hij op de rug hij heeft die van zo'n muzieksleutel gemaakt. En lijkt het net alsof het weer een bars is. Of een viool. Weet je wat? Het, is, het, is een, het is een man die nog steeds in het straatbeeld tegenkomt paar foto's. Vind ik mooi. Man Ray. Zeker, zeker. Hij is 86 wordt trouwens, best wel leefde wel. van. 1890 19, tot 1976. Mooie lange tijd hoor. Vertel, 1977 is de geboortedag van Charles Stuart Rolls. Hij heeft slechts geleefd tot 1910, hè? dus hij is niet oud geworden. Nee. Maar hij heeft dus samen na de hand met meneer uh, Reuss, heeft hij dus de Rolls Royce de ja. Rolls-Royce ontwikkeld. Maar hij is tragisch overleden eigenlijk, Want hij was ook een uh, enthousiaste uh, piloot. En op 12 juli 2010 deed hij mee aan een vliegdemonstratie en uh, de start van zijn Ride Flyer brak af. Ja, toen is hij jammerlijk verongelukt. Oh, je dat, weet je. dat wist je niet, hè? Of Charles Rawls. Charles Rawls, geen idee, nee. Nou, even, even dit nog. Ben ik nou een plaster? Eh? Oh nee, nee, ik. was was even vergeten. Dat is die ene scène weer uit die film. Weet je wel? Ja. Psycho. En ook dit. Closer. Jazeker. I'm here to learn from you. Dit zijn Now allemaal you with. films en dit ook. Gaat hij nou doorzagen? Wat verdamme? Doe dat allemaal niet. Ja, de, de Chainsaw Massacre is ook geïnspireerd op het leven van Ed Gein. Hij zou vandaag jaren zijn geweest. Hij heeft ook best lang geleefd. Dat is namelijk een Amerikaanse moordenaar. Maar vooral graf Schenner. Hij is namelijk heel veel graven van vrouwen opengemaakt. En waarvoor deed hij dat? Hij had namelijk een haat-liefde relatie met zijn moeder. En die was uh, zwaar gelovig. En uiteindelijk is die moeder overleden. Zijn vader was al eerder overleden. Zijn broer is ook onder verdachte omstandigheden overleden op een afgelegen boerderij. En hij bleef alleen over met zijn lichaam van zijn moeder. En daar komt natuurlijk opzij om de hoek. Want dat moederlichaam bleef gewoon in redelijke staat. En hij hoopte eigenlijk door allerlei experimenten te gaan doen met vrouwen die dan opgeroefd. Die overleden waren om toch iets te bedenken waardoor hij haar weer tot leven kon wekken. Dus hij heeft allerlei dingen gedaan, ook met vrouwenlichamen. Ze hebben allerlei dingen gevonden op die boerderij. Dat je denkt, oh mijn god, een lampenkap van wat voor huid. Oh, en mm. een, een, een riem gemaakt van, wat zijn dat tepels? En allerlei je gekke dingen ook daar op die boerderij... Hij was daar heel bedreven in om dat lichaam van de vrouw... met allerlei dingen te gebruiken. Ja. Yeah. Het is uiteindelijk opgepakt. Omdat hij namelijk twee vrouwen had vermoord... die toch wel bovenop zijn huid zaten. Die waren toch wel irritant. Hij dacht van, nou moet ik ze maar opruimen. En toen kwam de politie op de boerderij. En die strof dit aan. En Thomas. Die... Zat ze ook in een kuil zoals in Science of the Lens? Was dat niet? Nee. <laughs> nee, dat niet. Met dat hoedje? Nee, dat is wel een in... aparte film. Dat, dat hondje in die kuil zat. En dat zei dan... Uh, die dame in onderin die kast, nee, je krijgt dat hondje lekker niet. Uh, die heet ook precious of zo. Oh, Oké. Okay. <laughs> dat is nee. wel een mooie scène. Deze, deze, moeder heeft gewoon op in haar kamer gezeten en de kamer was helemaal afgesloten, was bijna luchtdicht afgesloten, waardoor ze ook redelijk uh, geconserveerd bleef. Ja. He. Goed, dat ging over Ed Gein. Gein ja. dit. Dit is vandaag ook de geboortedag van uh, Lyndon Baines Johnson. Die is in 1908 is dus hij. Uh, Geboren. Hij is in 1973 toch al overleden, dus hij is niet enorm oud geworden. Nee. Maar hij was dus uh, politicus en hij zat in de auto, met, uh, ja. of nee, in de stoet... waar uh, president Kennedy in zat en uh, vermoord werd. En werd hij, toen werd hij uiteindelijk dezelfde dag nog beëdigd... als de 36e president van de Verenigde Staten. Dus, en in 1964 werd hij uh, met running mate Hubert Humphrey ruimschoots herkozen... En uh, toen heeft hij dus nog een aantal jaar gezeten. Nou, hij was wat, toch wel een, uh, een geliefde president. Ja, hij heeft heel veel dingen door het nemen, door de sociale plan, door het congres gekregen. Onder andere ook het uh, media care heeft hij er doorheen ges, uh, gesleept. Onder zijn bewind is wel de Vietnamoorlog een beetje geëxplodeerd. Dat is er een oh. beetje naar de kant op gegaan. Dus uh, uiteindelijk uh, in 1969 uh, is hij uiteindelijk uit het Witte Huis vertrokken. Nog even een toespraakje. Members of the Senate, my fellow Americans. All I have, I would have given gladly not to be standing here today. Dat ging over de toespraak die hij maakte nadat hij was beëdigd. Omdat net diezelfde dag uh, JFK was neergeschoten natuurlijk. Lyndon B. Johns, hij werd maar 64 jaar. Was hij het misschien geregeld Dat hij, omdat hij president wilde worden. Dat, Dat zijn van, het he? ook allemaal weer van die koplopteemruitjes, ja? daar ga ik niet meer mee. Wat ik kan, kan het niet laten om het toch even te zeggen. Ja, zeker. Nou, wie nog meerjarig zou zijn geweest of jarig is vandaag. Hij wordt vandaag 53. Ik heb het over deze man. When good dogs go bad, there's one man who's their best friend. Caesar Milan. Oh. is vandaag jarig. Hij wordt 53. Is een Mexicaanse- Amerikaanse honden, uh, Fluisteraar die uiteindelijk zeg maar allerlei wilde honden. Uh, kan uh, uh, beteugelen, zeg maar, uh, rehabiliteren. Weet je trouwens dat hij illegaal uit Mexico gekomen ja. is? Ik heb daar ook een verhaal over gelezen. Dat Klopt. Heel... Ja, hij sprak dat geen Engels. Hij is daar gewoon een honderd trim salon begonnen in de VS. En uiteindelijk heeft hij het nog weer, geloof ik, de vrouw van Will Smith geholpen met haar hond, om die helemaal weer rustig te krijgen. En toen zei ze van nou, ik ga jou helpen. Je krijgt van mij Engelse les. En zo is hij er tussen gekomen. En nou oh, hij dus dat zijn nassen. dikke Mac, Hij met uh, Wilson ja, Hij heeft heel veel betekend. En hij pakt meer aan de power of the pack. Normaal ja. gaan ze één op één met een hond aan het werk. Hij doet het meer in een soort roedel of zoiets. Ik snap niet hoe het werkt, want ik niks niet zoveel met honden. Ja, nou, de honden corrigeren elkaar. Ja, dat is dus het dat denk Dus dat het eentje gewoon heel vervelend is, dan uh, wordt hij gewoon door een grote hond, wordt hij gewoon gecorrigeerd. Punt. Ja. En wat denk je? Ik denk ik denk, het lijkt me ook heerlijk om al die kleine kuthondjes die hier af en toe rond te lopen dus en grote bek hebben. Gooi die ook maar even lekker in een pak. En dat kan ze leren. <laughs> zal ik zo'n hele grote hond even uit de auto laten? En kijken ja. of je nog zo'n grote mond hebt. Ja. Ja, dan komt er nog weer een andere auto aanrijden rijden. Er zit nog grotere hond in. Nou, dank wel. Wel Maar goed, diegene nog meer, heb je nog meer verjaardag? Jazeker. Ja, een hele belangrijke. joker. Smit. Joker Smit is geboren in 1933. Ze is helaas overleden in 1981. Het zat uh, naar uh, borstkanker. Maar zij is dus echt een, ze heeft een man-vrouw maatschappij opgericht. Met, samen met Hedie Dancona. En ze begon eigenlijk als zij een artikel schreef over het onbehagen bij de vrouw. En zij is dus de oorzaak geweest van de tweede feministische golf. Dus een ik... oorzaak echt? Hoor. Ja, echt oorzaak. Echt, maar, maar het was ook echt wel heel belangrijk. Want op een gegeven moment dan uh, denken we van nou ja, het is goed zo. Maar ondertussen gaat, gaan allerlei rechten en, en uh, plichten van vrouwen. Die worden weer uh, toch weer uh, ergens afgehaald. En we moeten, wij als vrouwen moeten gewoon alert blijven. <laughs> maar het onbehagen bij de vrouw... dat was dus ge, gescheen in Maanplatte Gids. En het was echt een manifest van de Tweede feministische Golf. Ik ben er gisteren echt een beetje in, uh, in gaan hangen. En het was ook zo van de moeder van Marie. Want als Marie wordt wijzer. Die kan meer. En er is ook een land waar vrouwen willen wonen. Dat is ook ooit geschreven. Ja, en dat is, uh, het is een bijzondere vrouw. Ik zou zeker zeggen van... Uh, uh, alle vrouwen, alle landen verenigd, u gaat het eens lezen en zie je wat mensen de moeite gedaan hebben, zodat wij meer kinderopvang hebben en zo. En dat ja, okay. is echt uh, heel goed. Joke, gelijke betaling. Joke, Joke Smit. Joke, Joke Smit. En lees een lees dikke nog... vriendin van. Nee, maar samen tussen samen met Dan Doncona. En na de hand uh, hebben zij er ook wel weer uh, opzij. Uh, uh, opgerichten oh ja. zo, dat uh, opruimende damesblad. Ja, <laughs> zeker. Al die wilde vrouwen, zeg Jezus. ja ja Dat ja. ja, is ook eentje. Het is moeilijk om al onder controle te krijgen. Goed, vandaag uh, wordt hij uh, uh, 52. Ik heb het over Tony Anaal. Kanaal, sorry. <laughs> sorry, lach om eigen grappen. Nee, en dat is de gast die onder andere zit achter deze band. Hij speelt bas maar is ook producent, songwriter... Hij is zelfs ook nog een tijdelijke geweest bij deze band. Ik denk dat een keer zuffen uh, hap daarbij, no doubt. Ik spring gewoon even in. Dan kan ik even losgaan bij Joff. Spring! Maar goed, deze Tony Kanaal is uh, 52. Gefeliciteerd. Tot okay. zover dus de verjaardag nog. Ja hoor. Ja, lange lijst met verjaardagen. Straks de, alweer Zandvoortse berichten natuurlijk. Eerst maar even backwards. Backwards, ja, dat is de nieuwe plaats. Nee, niet de nieuwe plaats, dat is de oude plaats, maar Kurt Will, De man... uit uh, War on Drugs.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 About the van de muziek vindt altijd, ja, het is altijd bijzonder gewoon. Not komt uit War on drugs. Maar wordt er ook nu echt de wildste muziek gemaakt. En dan denkt Kurt, ja, ik wil wat anders. Ik wil gewoon even wat anders doen. Ja, en dan maak je dit soort muziek. Denk, ja, dat is wel heel wat anders. Nee, het is precies hetzelfde gast. Maar goed, ik vind het toch leuk. Backwards. Wordt er wel even achter achterstevoren. En als je naar de muziek luistert, dan hoor je ook dat gedeelte gewoon achter achterstevoren eruit. En dan hoor je dat Paul McCartney verongolukt. Nee, even normaal. Even dat, dat soort theorieën hebben we lang gehad. Daar gaan we het nu niet nog een keer over hebben. Zandvoortse berichten. Zeker, we kijken naar de Zandvoortse berichting. Veel belangstelling voor de spreekuren van Jong Zandvoort. Jong, Jong Zandvoort is een, een nieuwe politieke partij hier in Zandvoort. En was heel kritisch over het parkeerbeleid hier in Zandvoort. En riep op dus uh, iedereen om te reageren. En dat hebben heel veel mensen ook gedaan. Sowieso waren er 40 personen langsgekomen. En er zijn ook heel veel uh, mails gekomen, telefoontjes, WhatsApp-berichten. En er zijn alle afzonderlijke sessies geweest, vier zelfs. Nieuw Noord, Oud Noord centrum. En uh, Zuid is ook geweest. En Jerry Kamer was daarbij. En uh, die is van Jong uh, Zandvoort. En die heeft het allemaal uh, uh, nou, tot zich genomen. En uiteindelijk uh, uh, even kijken hoor. Oh, er zijn allerlei klachten onder andere over uh, als mensen hun uh, uh, dingen willen uh, ver verlengen of veranderen. Moeten ze uitkijken dat ze zomaar in één keer hun uh, uh, vergunning blokkeren. Waardoor ze bekeuringen krijgen. En ook het schijnt dat het uh, LCD-garage s'ochtends al vol staat. En dat dan een file komt waardoor mensen niet meer ja. kunnen parkeren. Het LDC is ook het goedkoopste, het is daar maar 2,50. Ja. de rest is overal 3,50. Ja, dat geldt op een dag een tientje. Dat gaat lekker Hoe lang gaat staan. Dus uiteindelijk uh, wordt hier naar gekeken en er zou eigenlijk volgend jaar pas een evaluatie komen. Nu komt er al in oktober. Dus, oh, oké. Okay. Dus er komt eerder een dit evaluatie. Heb je dit je in de Sandforce Krant gezien? Dit stuk. In de Sandforce Krant kan je er oh, meer over lezen. moet ik even, zo, moet ik even daar kijken. Daar zie je ook zo. dat er heel veel echt wel mankementen zijn. En <coughs> elke keer komt er weer zo'n politieke man die dan zegt: het komt allemaal wel goed, geloof het maar. En, deze en als hij niets zegt, dan blijft het gewoon zoals het was. En Jerry Kramer dacht mij zelf... dat gaan we even anders aanpakken. Okay, die heeft het nu allemaal go, in kaart Jerry. gebracht. Goed gedaan, gast. Heel goed. Haast? Ja. Uh, op 10 september aanstaande is Zandvoort de trotse locatie... voor een internationale sportwedstrijd. Ja, uh, yeah, uh, eat your heart out, uh, uh, de, de Grand Prix. Want dit is, vind ik ook heel belangrijk. Want dan vindt in Theater de Krocht... het Dutch Open Championship Bodybuilding plaats. Oh, ja. Georganiseerd door de World Natural Bodybuilding Federations. En daar komen sporters uit de hele wereld aan meedoen. De controle op doping is al een lange tijd zeer snel. Dus dat gaat sowieso gebeuren. En uh, ja, het wordt dus echt de place to be op 10 september. En voor meer informatie en het kopen van tickets kun je terecht op de website van WNBF Netherlands. Ja, dus ik, ik heb ook... Maar kijk, okay, er kunnen toch maar 200 mensen in die zaal. Heel, nou, heel, uh, heel verhaal bij dat bodybuilding. Echt uh, slechte naam want weet je al. Echt uh, hoogste niveau uh, uh, drugsgebruik en zoiets. Anabolische, anabole en natuurlijk. Ja. En nu moeten ze... Wat was natuurlijk er tien jaar voorafgaand aan deze wedstrijd? Moeten ze dopingtesten doen om mee te kunnen doen, ook een leugen detecteren? Tien jaar vooraf? Ja. Dus dan, dan ben je misschien ja, uh, 16 en je doet het nog niet. En dan krijg je een test en die telt dan tot uh, jaar. Dus lach. elk jaar moet je het bijhouden. En op een gegeven moment denk je van: ja. nou, ik heb zin om mee te doen, dan kan het niet meer. Want je hebt niet tien jaar. Heb jij? Nou ja, het, het, het, in ieder geval, uh, ze hebben allemaal te maken met strenge voeding, natuurlijk leefpatronen. Het is, uh, ja, het is echt sport. En het, ziet, het ziet er heftig uit. Echt vrouwen met een, met een waist, met een tire, dat je denkt van: dat kan helemaal niet, joh. Ongelooflijk aan de bovenkant. Zo breed en dan komt er komt helemaal niks. Nou goed, andere berichten zijn de ontwikkeling van een uh, nieuwe woonwijk uh, op het Curidex terrein. Is, uh, is dat lo loopt goed. De raadsvergadering van de 15 februari twee, uh, de, uh, van de 2022 kwamen allerlei ideeën naar voren. Verschillende grondeigenaren zijn bij elkaar gekomen. moeten nu werken aan alle ontwikkelingen. En uh, uh, Ze willen nu het plan zo gaan optimaliseren dat ze de grond uh, goed gaan benutten. Er staan de eerdere ideeën over parkeren, half onder de bouw, uh, uh, uh, parkeren. Dat hebben ze nu weer losgelaten. Nu wordt het weer een centrale parkeervoorziening. Dat is ook goedkoper en dat schijnt ook beter uit te komen. En ze hebben zeven planddelen. En uh, uh, plandeel 1 tot en met 3 is het vers. En ja, sommige planddelen moeten we nog even wachten, want daar staat natuurlijk nu uh, dat opvang van. Uh, de Oekraïne is op natuurlijk. Ja. Maar in ieder geval, er moet ook nog gepraat worden over de nivellering... en over de kosten van de grondeigenaar. Hoe dat gaat en waar de winst zit. En, nou goed, de plan is er grofweg, maar uh, dat is, moet toch even gefinetuned worden. Ja. Ik zat toch in het sport en ik moet toch even melden... dat uh, zo direct om uh, 12 uur gaan ze uh, beginnen. Want uh, al 40 jaar organiseert de watersportvereniging Zandvoort... het rondje REM, oftewel de NAM-REM-race. En uh, voorheen werd hij eerst alleen gezeild met katamarans. Maar dit weekend is de wedstrijd voor het eerst ook opengesteld voor kite- en wingfoilers. Ik, ik snap niet helemaal hoe die wingfoilers zitten. Maar kitefoilers met een matras of tube kite en wingfoilers. Die strijden in een aparte klassen. En uh, de, de, ja, het is twee dagen lang. En uh, de start is zaterdag 27 augustus om 12 uur. En op zondag heb je een korte baanwedstrijd. En die start om 11 uur. Dus nou ja, volgens mij is er wel een lekker windje dit weekend. Dus dat wordt wel spectaculair, denk ik. Ja. Nou. Dus ik heb wel zo van, nou, ik wil eigenlijk best wel even gaan kijken. Dat ziet er leuk uit natuurlijk. Ja. Nou goed, um, vandaag uh, lezen we in het dingetje dat de uh, Beatles in 1964... Nee, die zijn op 27 augustus 1965. 65. Ze hebben gewoon een bezoek gebracht... bij Elvis Presley in zijn huis aan het Perugia Way... in Bel Air in Californië. Dus waarschijnlijk had hij Graceland nog niet, denk nee. ik. En ze hadden een gezellige avond. En Paul McCarthy zat achter de piano. Presley, die was gitaar spelen... De managers, colonel Tom Parker en Brian Epstein, die speelden biljart. Wat een mooi beeld. Ja, zeker. <laughs> in, uh, Elvis Presley was bezig aan de opname van zijn nieuwste speelfilm... Paradise, Hawaii Style. Oh ja. Dus, op, op dat moment was, was het allemaal nog goed. Maar het was dus wel dat een aantal jaar later... toen uh, in 1967... want dit was in 1965, hè? Ja. ja. 19, twee jaar later... Ging er ging echt een schokkende pop weer. Want diezelfde Brian Epstein, hè, dus de manager, die werd thuis in Londen dood op bed aangetroffen. Okay. En als doodsoorzaak werd gegeven dat hij is overleden aan overdoses geneesmiddelen. combinatie pakken met alcohol. Wat kunnen oppakken daar nog iets mee te maken of niet? Nou, misschien wel. Misschien kaart. is want dat hij wel de algemene vent. Ja, dat was een heel enge in <hums> hele enge man. Een enge man. Zeker in die film. Ja. Maar die man, die Brian Epstein, die zat echt in de knoop met zijn homoseksualiteit. Want eigenlijk was hij een beetje verliefd op Peter John Lennon's nou, verhaal. Hier. Ja, ja, ja. En ja, de Beatles zijn toen gelijk teruggekeerd. Want ze waren eigenlijk bezig met een cursus als transcendente meditatie. Oh, ja, ja, ja. Bij yogi. Oh, dat kan je horen. je straks, we hebben het al nu hardcore bent. Maar die Brian Epstein is dus maar 32 jaar geworden, hè? Ja, het is triest. Nee, want was een Joodse man. Hij is ge begraven geworden op de Joodse begraafplaats in Liverpool. Ja. En ik denk inderdaad zeker vanwege het geloof en alles, dat was natuurlijk heel erg moeilijk om uit de kast te komen en gewoon... Uh... Ja, het had het, het ook keer te maken met, met je vader natuurlijk. Dat had ook weer ja. te maken met zijn vader. Triest verhaal. Maar goed, ja, zeker. Als, we hadden het net over Elvis. Nou, doe dan ook maar Elvis. Dan vind ik dat is misschien wel leuk. Hier hebben we Elvis namelijk met Jack White. Power of my love. break it. We was het gitaarspel van Jack White samen met Elvis Presley. Oh ja niet de echte Elvis hè? Dat ja, begrepen die is al oh. lang geleden toch? Viesje oh, sorry. Oh sorry. Oh, oh sorry. Je was, je was net de hele uur, ...de hele uvers van hem te gaan kopen. Nou dat kan even goed worden. Het is nog wel Power of My Love. Dat is natuurlijk uit de film Elvis, uh, de film die daar... Uh, ja, hoog hoog gooit en het gaat vooral over dat Dries van Kuik... een hele vreselijke gemene vent is. Dat is het. Dat had ik begrepen. Nou, goed. hij zet, zet me goed neer, moet ik zeggen, hoor. Die Tom ja, Hanks. Tom Henks. Ach, die kan alles spelen gewoon. Echt. Ja, uh, ja, ja, ja. Uh, ik heb hier nog een rol. Doe Tom Henks maar. Die speelt altijd zo leuk. Doe ja, maar, the die good hebben we nog niet gehad. The had. Good Guy. Ja, huh? nou, ik zag pas geleden wel een schipper. En uh, dat hij gekaapt werd. Was vorige week volgens mij. Toen was ik wel zwaar onder indruk hoe hij speelde. Hoe een trauma kan zijn. Ik vond het wel heftig. Okay. Normaal heb je dan Bruce Willis die dan. Uh, uh, zeg maar uit een uh, scène komt, he, dan heeft hij overleefd, dan is hij uh, de held. En dit was gewoon echt een slachtoffer. Je zag gewoon een man met een trauma. Ik vond het echt wonderbaarlijk hoe je dat speelde. Okay. Dus niet altijd uh, nee, nadoen na over Tom Hanks. Hij doet ook leuke dingen, zeg maar. Ja. Goed, ik uh, las vandaag in de krant. En dat is wel grappig, ik had het al eerder gehoord, maar ik was straks vergeten. Als je er, zeg maar te maken hebt met allerlei ...onkruid in je tuin... ...echt de gevreesde Japanse duizendknoop bijvoorbeeld... Oh, ...of smeerwortel of de dovennetel... Ja. ...dan kan je daar varkens voor inhuren. Oh, die vinden dat ja, lekker? die vinden dat lekker. Die knagen dat gewoon helemaal weg. En dat de, uh, een vrouw die had dat gehoord... Uh, ...via Noek via Ursum. ...en die heeft toen uh, bedacht... ...ik ga gewoon een varkensfarm beginnen... ...en als de mensen mij willen inhuren... ...kan dat gewoon. Dan moeten ze hun terrein afzetten met schokdraad. Want dat is, wel, is dat wel nodig. Want anders dan lopen ze weg, zeg maar, deze, deze varkens. En dan kom ik met mijn varkens. En ik, je mag ze dan voor een paar dagen lenen. En dan knagen ze de hele boel gewoon helemaal op en stuk. En ze woelen de grond helemaal ondersteboven. halen de wortels weg. En ze wordt zelfs ingezet als bijvoorbeeld een... Wat was het? Een, een, een veldje moet omgeploegd worden. witlofveldjes, Dat moet worden omgeploegd. Daar gaan we die snuiten op. Dat spreken lekker al die witlof op. Ja, en je moet er wel uitkijken als er bomen staan. Uh, ze zegt van: ik ben ook wel eens op een terrein gekomen. Twee dagen later dacht ik van: hé, hey, er stonden hier toch bomen? Oh, die liggen nu om. Oeh, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed. Ze Ideaal. Is, ze zegt van: er uh, uh, werd ook gevraagd: uh, die, die, die varkens. Uh, hou je ze lang? Ze zegt, nee hoor. Een gegeven moment dan uh, dan uh, ververs ik ze weer. Dan gaan ze naar de slacht. En deze varkens hebben een mooi leven gehad. Ze zijn helemaal van smaak. Want dan ververs ik ze weer. Het dan ververs ik ze weer. Erg, hoor. Maar één varken niet. Dat is mijn favoriet. Die blijft gewoon bij mij. Chloe blijft gewoon bij mij. Dat is gewoon, daar ben ik te veel aan gehecht. En die is ook ja, niet zo mals meer. Maar vergeet meer. het wel aan, aan het baasje. Dat als de vriendjes naar de slacht gaan. Dat is de vraag. Ja, dat weet ik ook Ja. Ik had nog een bericht over een Britse jongen. Hij is 17 jaar, Belgisch-Britse tiener. Hij is in zijn eentje de wereld rondgevlogen. En hij, zijn naam is Mark Rutherford. En hij is de jongste piloot ooit die dat kunstje heeft geflikt. Yep. Hij noteerde ook een tweede wereldrecord. En dat, uh, dat heeft hij opvallend genoeg van zijn eigen zus afgepakt. Dus hij, hij heeft het wereldrecord verbracht in een zogeheten ultralight vliegtuig. Klein e vliegtuigje. En het record stond op zijn naam van zijn drie jaar oudere zus, Zara. Ja, die heeft in uh, januari de reis voltooid. Laat me raden wat die vader doet. En, uh, misschien die moderlijn? Ik weet het niet. Nee, die, die zal geen ambtenaar zijn. Die zal waarschijnlijk ook wel piloot zijn, denk ik. Want anders dan, uh, ja. krijg je dat niet voor elkaar, zeg maar. Uh, ja, die... ze komen wel uit een familie die gek is van vliegen. Ja. Ja, en hun Britse vader is een voormalige legerpiloot gestationeerd in België. En hun moeder, die is Vlaams, oh, en... die vliegt in haar vrije tijd ook. En een opa en een overgrootvader waren ook piloot. Hey, ik zie het al, de achternaam, Erhard. Ik zie het al, dat de overgrootmoeder was Erhard. Oh, ja. dus ze is niet dood, ze leeft. <laughs> Dat ja, ik vind het wel uh, stoer. Maar het is de familie Erhard, die zijn nog steeds aan het vliegen. Nutteloos rond aan het vliegen. Wat een goed idee. Oh, ja, allemaal CO2-uitstoot. Ja, voor niks. Voor, nou, voor een record. Daar gaat het een beetje ja, over okay. natuurlijk. Dat is zeker waar. Oké, okay, dames Ik en heren. heb hier de Jolandekeuze plaatsstaan. Dat dacht staan. ik ook. Daar is de tijd voor, de Jolandekeuze. Want uh, vandaag is namelijk... Um, zij heet... Laura Fiji. Yeah. Zij is van 1955, dus zij is nu 67 jaar oud geworden. Yeah. En ze hebben een, echt de grootste hit, was Centerfold. Oh mij. ja, Centerfold, kom op. Dictator. Is dat met zo'n nietje? Ja. Oh, Ga eens kijken of ik een nietje zie daar. Tijd van Laura Fiji dus dat ze namelijk uh, in Santa Dictator. Later is natuurlijk ook een beetje jazzmuziek gaan maken. Maar ging ze ook meer in de stem zitten. En dat was het allemaal heel zwoelig goed voor mij heeft, heeft hij in Santa ook niet eens opgetreden met zo'n jazzclub of zoiets? Ja, ik denk ik wel, ja. Dat zou best wel eens kunnen, dat is gedaan ja, We moeten eens goed kijken. Ik zal het nu maar even delen op onze site. want ja. Ik heb zelf het idee van, nou, als we eens goed kijken zien we misschien Gerard Jorgen nog dansen. Ja. Is dit hem wel? In die tijd was je wel op de televisie altijd. Ja. Ja. ja, zeker op de achtergrond. Goed, degene die ik vandaag nog vergeten was en wat toch wel uh, heel interessant is. Dus ik ben er ook weer een tijdje in blijven hangen. Is de, de, de gast die vandaag jarig zou zijn geweest, maar in 1999 al overleed... Toen was hij uh, 54. Ik heb het over deze man. Het zou de uitvinding van de eeuw zijn. Hele industrieën aan het wankelen brengen. Grote investeerders rekenen zich al rijk. Maar dan ineens is de uitvinder dood. Dit is netwerk. Jan Sloot. Die man die zou iets briljants hebben bedacht. Een uh, nieuwe computercode die alle bestaande systemen zou kunnen wegvagen. Zeker, Jan Sloot. Hij is uh, overleden in 1999. En vlak voor zijn dood kwam hij met een nieuwe uitvinding. Hij had beweerd dat hij 16 speelfilms op een chipkaart op hele hoge snelheid kon afspelen op een laptop. Je zou denken: nou, lekker boeien. Nou, in die tijd was dat wereldvernieuwend. Iedereen zat er naar te kijken. Maar dat kan helemaal niet. Dat kost zoveel. ...baait zoveel data... ...en dat presenteerde hij. En uiteindelijk, Jan Sloot had Philips benaderd... Ja, Philips had zoveel interesse in hem... ...zeker Jan Pieper... ...of hoe heet je, man... ...Pieper die daar toen daar, uh, uh, heel veel deed... ...en die had wel interesse... ...en heel veel investeerders wilden met hem in zee gaan... ...het stond op het punt om bekend te worden gemaakt... ...wat die broncode... ...want daar heb je een broncode voor nodig... ...hoe je dat schrijft, zo'n softwareprogramma... ...om dat bekend te maken... ...en dan zou je dus een contract gaan tekenen... ...dan zou je heel veel geld binnen slepen... Ja, dat, maar en, wie, toen was hij, en wie heeft dat geld nu binnengesleept? En, en toen was hij in zijn achtertuin was hij bezig. En toen kreeg hij een hartaanval. Oh. En deze man is, heeft de broncode nooit verteld. Dus daar is hij grap in gegaan. Oh. Hij heeft altijd gezegd: Het is, het is zo simpel. Wees, als je begrijpt wat de essentie van mijn uitvinding is: Het is zo simpel. Dat, dat, dat ja, als ik het eenmaal vertel, dan, dan, dan, dan ben ik het kwijt. Ja, dus hij heeft het nooit verteld. En de werkkamer was altijd één grote bende. En uh, de, de dag of twee dagen na dat hij was overleden... was zijn de hele kamer opgeruimd. Hele spullen waren weggehaald. Heel veel, uh, heel veel spullen zijn naar de aandeelhouders gegaan. En er is nooit een kastje gevonden waar dat kaartje in moest... waardoor hij die speelfilms op hoge snelheid kon afspelen... Een nieuw soort digitaal code had hij ontwikkeld. Maar hoe werkte dat nou? Zijn er nooit achter gekomen. Erg, hè? Ja, ja. Echt bijzonder verhaal. En het netwerk hebben daar een special over gemaakt. Mocht je die interesse in hebben, moet je even kijken. Op YouTube kom je tegen. zijn twee delen. En dan wordt het uitgelegd hoe het dat, dat in elkaar stak. En nou ja, goed. Wie weet, komt het binnenkort nog tevoorschijn? Dan leggen ze het toch nog uit. En wie weet, was het ook wel een truc? En had hij gewoon die dingen op de harde schijf gezet? Maar andere mensen zeiden, nee, het stond niet op de harde schijf. Het stond echt op dat kaartje. Want dat was zo bijzonder, dat 16 speelvoers op een kaartje stonden. Ja. Nou goed, leuk dat welke techniek. waren dat dan? Dat denk ik dan ook weer zo. Ja. Dus, oh. nou, wat nog meer opmerkelijk nieuws? Ja, ik heb nog wel wat opmerkelijk nieuws. Dat is uh, dat er een, uh, een uh, nou ja, sowieso gisteravond, uh, de finale van 20e seizoen, de slimste mens. Oké. Okay. Weet je wie er gewonnen uiteindelijk nee. heeft? Nee, geen idee. Jasper van Kuik. Jasper van Kuik. Nooit van gehoord? Ja, Vries van de Auk. En dan kwam Jasper van Kuik nooit van gehoord. Is, okay. al, is dat ook een hele geme gemeene man? Nee hoor. <laughs> nee, dat was wel een leuke man. En hij, hij speelde in een aparte studio... omdat iemand in zijn familie corona had. En daarom deed hij mee als tv-scherm. Een primeur in het programma. Dat deed uh, die dame bij de, de Voice ook altijd, hè? Anouk. Oké. Okay. Die had ook steeds als tv-scherm. Oh ja, die had ook uh, corona. Ja, ja, ja. ja. ja ik, heel, ik heb toch heel even gekeken wie nou gewonnen heeft. Dat vind ik toch altijd wel leuk. Ja, dus, uh, Maar ze komen nog weer met een andere eerste sessie uiteindelijk. Ja, soms komt het wat meer in het nieuws dan de andere keren. Ja. En nu zijn het wat minder bekende mensen, dus dan komt het minder in het nieuws. Ja, als er een of andere minister mee deed. Dijk, Dijk Ma, Dijkstra, die deed natuurlijk mee. Ja. En die had een hele leuke opmerking tussendoor natuurlijk. Je had natuurlijk ook zo'n andere gast die momenteel ook uh, in het uh, theater speelt. Ook Erik van Muijten. Nee, dat is een hele andere die gast. Niet. He? Ja, die, die heeft helemaal, maar... heel, helemaal niet gered in de finale. Nee. Hij was gewoon slecht. Ja, die was gewoon slecht. Maar die kan ook heel leuk vertellen gewoon. Ja. Het gaat vaak ook over de verhalen tussendoor, tussendoor vertellen. Daar gaat het meer om. Natuurlijk. Nou leuk. goed, even tijd voor muziek, dames en heren. Verontrustende berichten van Lloyd Craner. Craner. Everything I Hate. Uh, let me tell you what I hate. Everything I ain't. Everything I've done. Everything I break. I hate the way that you were saying I'd be great. Straight, let me tell you what I love. That there's no one above. Before it is what it is. Shit, same thought it was what it was. Yeah, I'm like the dove that had flew too close to the sun, and he knew deep down there was nothing he could do as fuck because the sun was you. Uh. But still I tell you what I hate though The same fellas getting bodied by the plain clothes The same niggas that would follow on the rainbows Very same boys that would follow on the way home Yeah, either your jacket or your raincoat Trying to take something that ain't dope, it's painful The times, wish I had a guardian angel To hurry with the brothers, it's shameful But still I love the rainbows I love the fact that they're so fucking grateful I love the fact that my plates full. I love the money in my bank, it's disgraceful So many zeros I brushed shoulders with so many heroes I lost count, still hold those De Trying to Trying Tryna say something, my ears closed I fear those I Lost in the past, living on the recline The same look up in the rise If they're borrowing with time, it's nine lives on the ace to the finishing line It's right there and the horizon, Couldn't finish the rhyme, I hate time I said I fucking hate time Yeah they said that it was all that you could be if you were black Maybe bull or maybe rap I would say it like a fact All my people in the back All the nurses in the front All my teachers where you at Cause we've been living like a trap put the numbers on the wall hoping people to react But it's a fact We've been living in a trap With facts. I hate I love Hate the ones who think that they're above My grandfather told me never trust in them, but I do You're the ones I shouldn't chew, I start with them, this is it Still, I see men hit women Who hit back, all couldn't give a shit Hit them but won't crack, under pressure of this shit feeling Oh, uh, and yo, this shit feeling, listen yo, I fear women I fear love, religion I fear drugs, the feeling I fear us, fear us, nearing the end But I can't comprehend my fears, wisdom, I fear him Yeah I fear the colour of my skin. I fear the colour of my kin. I still feel the colour that's within. Yo, they said that it was all that you could be if you were black playing ball or maybe rap, and they would say it like a fact. Trust. So all my people in the back, all the nurses in the front, all my teachers, where you at? Yeah, 'cause we've been living like a trap. Put the numbers on the wall, hoping people will react. But it's a fact we've been living in a trap. We're trapped. Yo, they said that it was all that you could be if you were black playing ball or maybe rap, and they would say it like a fact. Benjamin Lloyd Larner heet hij, my Lloyd Carner. Hij uh, is een Britse rapmuzikant uit Zuid-Londen. Dit is al toch de rap die me een beetje aanspreekt. Het verontrustende. Wat gaat er met de wereld gebeuren? Is het, is het allemaal afgelopen? Nou, ja, denk ik. komt het alleen maar door die stikstof? Nee, dat valt allemaal weg. Goed, loopt de aan het einde van het rijdenprogramma. Dan kijken we nog even de wereld in naar wat alle gebeurtenissen. Ja, we hadden het net over uh, Japan, dat ze daar uh, willen dat mensen meer drinken. Ja. Maar hier uh, in België gaat het toch wat te ver. Want je hebt toch al, ik zei al, mensen op leeftijd. Die hebben gewoon meer tijd. Die denken, nou, rust, we moeten maar wat nemen. Want de dag is zo saai. Ja. Maar ze hebben dit weekend, vorig weekend hebben ze in Antwerpen een duo... Uh, uit het verkeer gehaald. Want het zat dronken op een elektrische rolstoel. En op de rolstoel die niet voor duo gebruik was... zaten dus twee dronken zestigers. zestigers? En uh, Het duo werd op de kaaien opgemerkt door het team van de politie. in de twee reden tegen de rijrichting in op een drukke baan. De bestuurder legde een positieve ademtest af. Maar ook zijn passagier bleek te hebben gedronken. En onmiddellijk door de politie werd een nuchtere vriend opgetrok, opgetrommeld om die rolstoel naar, rij, naar huis te rijden. Terwijl het dronken duo een taxi nam. Ja. ja, leuk hè? Ik denk echt zo van: nou ja, uh, je, je had nu toch ook niet met die. Uh, dat die asielzoekers zijn. En dat er ook zo'n foto uh, rondgaat over twee mensen in scootmobielen. Nee. Dat is echt zo van. Uh, en dan krijgen mensen van. Ja, je moet dat niet zeggen tegen hen. Ze zitten in een scootmobiel en die zijn natuurlijk bang... dat hun uitkering minder wordt dan. Enzovoort. Allemaal commentaren. Ik vind het ongelooflijk hoeveel mensen het tijd besteden aan al die commentaren. Ja, natuurlijk. Dat is ook leuk. Leuk, makkelijk. Even snel even, even iets roepen op zo'n internetsite. Ja. Leuk. Goed, verder vandaag in de krant nog te lezen... een ontdekking die veelbelovend is. De nieuwe ruimtetelescoop James Webb... heeft koolstofdioxide gemeten in de damkring van een verre planeet... En dat is nog nooit gebeurd en gelukt om ergens die stof waar te nemen bij een exoplaneet. Een exoplaneet betekent planeet bij een ander zonnestelsel. En hier hebben ze iets gevonden. Dus dat er iets in die dampkring zit, waardoor leven zou kunnen zijn. Maar de temperatuur op dat planeetje is wel 900 graden. Nou ja goed, ja, dat komt een beetje overeen hoe, hoe, hoe warm hier in Nederland was. Dat is ook best warm. Minstens. Bedoel, minstens zo warm, 900 ja. graden. Dus we gaan steeds meer bezig met die, uh, deze, deze ruimtetelescoop. James Webb schijnt heel veel te kunnen meten. En onder andere zijn ze ook benieuwd om hem in te zetten bij een andere planeet. Uh, dat is de Waps 2 nog wat En daar schijnt de temperatuur wat gemiddeld te zijn. En daar... 600? Nee, nee ja. daar, is echt wel, daar zou meer leven kunnen zijn. Maar oh, daar okay. hebben ze nog niet genoeg gemeten om dat echt te kunnen achterhalen. En het mooie is, ja, je wilt ook wel weten of er we nog leven is op andere planeten. Je wil eigenlijk toch wel bevestiging krijgen dat het leven verder ontwikkelt. Eh, en niet dat het leven wat wij hebben ontwikkeld, dat dit het eindfase is. En dat het er eigenlijk alleen maar de dood is opgeschreven. We willen eigenlijk alleen maar leven vinden wat verder ontwikkeld is. Niet wat, wat onderontwikkeld is. Oh, Oké, okay. geen uh, wat, planeet wat we... vol amoebe en zo, dat nee, soort dingen. Nee, nee, nee daar nee, ja, nee. kun je goed mee communiceren als iets verder zijn. Nou ja. goed, ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Ja, tot volgende week. Tot dan volgende zijn week. we in racemodus. race modus. Zeker, dan zijn we in een race modus. Heel programma gaat over uh, de Formule 1 natuurlijk. Ja. Eerst hier maar hebben we hebben leuke muziek van The Stroke. we elkaar volgende week. Bad Decisions. Hoi. Hoi.